Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Canadese regering betaalt een schadevergoeding aan de inheemse Siksika-gemeenschap. Aan het begin van de 20e eeuw onteindigde Canada grote stukken land van de Siksika. De gemeenschap krijgt daar nu omgerekend zo'n 960 miljoen euro voor... Premier Trudeau spreekt van een fout uit het verleden die wordt rechtgezet. Het hoofd van de sig vindt dat de schadevergoeding onrecht uit het verleden niet goed maakt... maar wel een verschil kan maken voor mensen uit de gemeenschap. De Amerikaanse president Biden heeft het congres opgeroepen de wapenwet aan te scherpen. Aanleiding is de dodelijke schietpartij op een school in Texas vorige week... Biden stelt in een televisietoespraak onder meer voor om de verkoop van aanvalswapens aan banden te leggen of tenminste de leeftijdsgrens ervoor op te hogen naar 21 jaar. Het aanpassen van wapenwetgeving ligt gevoelig in het land. Republikeinen blokkeren wijzigingen vaak. Dit jaar zijn 18.000 mensen in de VS omgekomen door wapengeweld. Om grensoverschrijdend gedrag in de sport aan te pakken is jaarlijks tenminste 16 miljoen euro nodig. Sportkoepel NOC-NSF heeft dat laten berekenen. Met het geld zouden excessen voorkomen kunnen worden. Om grensoverschrijdend gedrag echt goed aan te pakken is jaarlijks 39 miljoen euro nodig voor preventie, educatie en handhaving. Er gaat mogelijk opnieuw een Nederlands forensisch team naar Oekraïne. Minister Ollongren van Defensie gaat daar naar kijken, zei ze, nadat het eerste team gisteren terugkeerde op vliegbasis Eindhoven. Op verzoek van het internationale strafhof in Den Haag deed dat onderzoek naar oorlogsmisdrijven. Het team bezocht nog meer mortuaria, nam getuigenverklaringen op en analyseerde filmbeelden. Het weer. De ochtend begint zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft droog. Op de Wadden wordt het een graad of 18. Elders kan het 20 tot 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 de lampen op mij Ineens pak ik de solo Move ik als een yo. Stoppen is een no-go Want ik dans automatisch die stilstaan Dat bestaat niet Vanavond Voelt het magisch Zo a -a automatisch Want ik dans Automatisch Ja ik snap het wel dat je mee wilt doen, stiekem aan het tikken met je linkervoet. Ik kijk je aan, zie je Jordan's schijnen? Het is al te laat, mijn hand begint te schaken, Alles gaat bewegen, voordat ik het weet, voel ik de lampen op mij. Nog steeds heb ik de solo, move ik als een yo-yo. Snoppen is een no-go, ik dans uit.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 Station. Jij, bent regen, ik de de jij bent de regen, ik de kom. Jij bent de kerst, stem. ik de bonbon. De jij bent de ruts, ik de coco. Ik ben het zakje, jij de thee. De ik ben de kaas, jij de soufflé. Ik ben de, de keizer, jij de sneeuw. Ik ben Tom Hermans, jij bent Karin.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 wereld beroemd mee. dan maken we nog meer van dit soort dingen. We over heel de wereld, dan kopen we een villa en een jacht. Nou, een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig. Waarom niet? Het is duur. Nou ja, Herman. Zit we meer in de romantische duur.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 We en een vries. Jij na, bent de schrikdraad ik de waarop ik pies. Ik ben de Virol. kip, jij bent Die de gril. Staan is oude ik ben de pauze, ben jij okay. bent de pil. Denny de Munch. Wij zijn een doedelzak in Tirol. Ben dat soort dingen, de jij bent Bertien Stemberg, rood, ik ben een viool. Ik ben de steen, jij bent de nier.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 Je weet het, de... better get it together.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 Right, I don't try and I want to see you